Ekk met het NOS-journaal. De politie in Zeeland heeft een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk gevonden na een tip. In een rijtjeshuis in het dorp Oud Meer lagen drie mortierbommen en 21 kilo aan nitraten. De politie zegt dat één zo'n explosief de kracht heeft van een handgranaat... en dat je er beter niet aan kunt denken wat er was gebeurd als het was ontploft. Eén bewoner is aangehouden. Het vuurwerk wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf. De Britse acteur en kinderboekenschrijver David Walliams... ontkent dat hij zich ongepast heeft gedragen. Gisteren werd bekend dat zijn uitgever zijn contract heeft beëindigd... volgens de Telegraph na een onderzoek naar beschuldigingen van ongepast gedrag naar jonge vrouwen. David Walliams is in Nederland vooral bekend als acteur in de comedyserie Little Britain. De politie in Bussum heeft vannacht kerstkaarten gered die op straat lagen bij een opgeblazen brievenbus... Agenten stuiten tijdens een surveillance op een brievenbus... die was vernield door zwaar vuurwerk. Op de grond lagen enkele tientallen natgeregende kerstkaarten. De kaarten zijn door de politie verzameld en meegenomen naar het bureau... waar ze zijn gedroogd en opgeknapt. Vervolgens zijn ze alsnog op de post gedaan... voorzien van een begeleidend briefje. PostNL sluit brievenbussen rond de jaarwisseling af om vernielingen te voorkomen. Dit jaar gebeurt dat pas vanaf 30 december. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de Wereldbeker Veldrijden in Antwerpen overtuigend gewonnen. De 30-jarige Nederlander reed al vroeg weg bij de rest... en finishte met een voorsprong van 24 seconden op de nummer 2, de Belg Laurens Zweek. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lucinda Brandt de Wereldbeker Veldrijden in Antwerpen. Het is haar elfde zege van het seizoen. Het weer vanavond vooral in het westen, midden en zuiden regen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 6 graden.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 Jonathan, hij uh, want is hier. Yeah. <laughs> ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, ja. ja. Hey, heb je het overgenomen van me? Zo, ik heb het weer eventjes overgenomen van je. Een keer op adem komen. Wat wil je met me delen trouwens? Uh, nou, dat je share Nee, dat je share draait. <laughs> Sorry? Dat je share draait. <laughs> <laughs> <je share> <laughs> een sherry. Een ja, <laughs> <ja. laughs> sherry, ja. ja, ja, ja het, is, het is gewoon een geweldig nummer. Ja, ja zeerlijk, leuk, zeerlijk. heerlijk. Ja, ik zeg ja. altijd, ik, ik vind het toch uh, ja, gewoon een tof 5. Ja, om het ja. uh, maar zo te zeggen. Toch? Inderdaad. Vrouw, ja. uh, ja. uh, kijken. Wat... Jonge dame. Wat nee. is dat? Ja, kraken. Ja. Of dit het ging ja. nemen? Oh, nou, dankjewel. Neem jij zelf ook. Of, uh... Ja, het is natuurlijk uh, vijf uur. Ja, het is borreltijd. Ja, maar, natuurlijk. Dat is ook zo. Ze smaken zoals ze kraken. Ja, ja. ja je hoort het wel, hè? He. Nee. <laughs> ik zie allemaal sterren hier uh, trouwens. <laughs> ja, kijk, ik kijk niet alleen een kerstster. Ja, ik zie sterren. We zitten de ster op tafel natuurlijk. Ik zie ik hem, mij, je je wel. Ja, ja. Ik, ik zie hem ook. ja, ja. ja. ja dacht, wat ga je dit uur doen? Uh, wat ga ons? ik dit uur doen? <laughs> Gewoon bij zijn. <laughs> ja, ik, ik mag volgens mij pas het volgende uur. Mag ik dingen natuurlijk, toch? Oh, het volgende uur pas. Ja, toch? Oh, sorry. Oh, je zit niet te luisteren namelijk. Wat is dit nou weer? Nou <laughs> ja. Hij moet er nog een beetje inkomen, ja, denk ik, maar... Uh, ik denk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 Jij zocht er altijd voor dat ik thuis hoor. Want hier mag alles, maar niets dat moet. Bij 70 graden een korte broek, de shop of de kerst. In de streets, geen paard keer, geld denk, tactisch. Johan Kruis Sivan Hassan en max verstappen. Hier is het toegestaan. Om in de stad. John te van want, want Hier plapperen. mag alles, maar niets dat moet. Bij 17 graden.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 programma, ontstaan door twee programma's samen te voegen. Rob en Fred en de Siedekiks maken er een feestje van met. Zandvoort voor jou, ga er maar voor zitten. Zet je radio op tien en geniet van. Zandvoort voor jou. Ja, dat is lekker. zijn we even vier. Ik hoor een uh, nieuwe hit aankomen, hè? Hey. Mooie. Ja, leuk. Leuk. Ja. Zandvoort voor ja, jou. Man. Eén keer in de ja. groene of zoiets, hè? Eén, Eén, Eén, Eén keer oh, in kwartaal, ja. hè? Eén keer in kwartaal. Hey, um, ja, hadden we nog uh, wat, uh, wat nieuwtjes eigenlijk, want uh, ja, daar kwamen, daar kwamen we net eventjes uh, niet meer aan toe, uh, eerlijk gezegd. Nee. Want uh, ja, uh, Rob die zag allemaal sterren. <laughs> en, uh, <laughs> Ik zag één scher, hoor. Dus, uh... Oké. Okay. <laughs> Zullen we het eens hebben over de nieuwjaarsduik? Ja, doe dat maar. Oh okay. ja, ga je meedoen. Ja, natuurlijk niet. Nee, nee ja, jij natuurlijk niet. Ja. Ook met heel veel sterretjes. Kan jij meedoen? Ja, nee. nee. Oh. Ik heb er nog nooit aan meegedaan. Nee, ik ook nee. niet. Ik ben er wel wezen kijken hoor. Dus uh, altijd uh, leuk. En weet je wat grappig is? Als ik in de sauna zit, dan zonder problemen uh, duik in zo in zo je in zo'n ijsbad. vind ik helemaal geen probleem. Maar om nou gewoon op zo'n winderig strand, dat het vijf graden is... om dan je kleren uit te doen en dan de zee te nemen. de Ja, ja. Ja. Ja, die mensen die langs de boulevard staan te kijken, zijn van een stelletje meloten die het water inlopen. <laughs> nou ja, wil je dus een fris nieuwjaar beginnen? Kom dan naar de gezellige Nieuwjaarsduiken Zandvoort. Op 1 januari kun je met duizenden bezoekers het koude water in springen. Wist je dat Zandvoort de oudste duik van Nederland is, Devon? Nee, dat wist ik niet. Oh, ja. We zijn er ooit eens in 1960 mee begonnen. Samen met Unox? Ja. Nee, dat, die, die, die was er toen nog niet. Oh, maar wel, nee. ook van Batenburg. Oh. En een groep zwemmers van Noord 59 uit Haarlem... die uh, zijn toen begonnen. Ja. Nou, Voordat je het water inspringt... is er een speciale warming-up met lekkere muziek. Vervolgens trek je je kleding uit. Kijk, nou begint het dus ingewikkeld te worden in met die kou. En zodra het zijn is gegeven... ren je met duizenden anderen richting zee voor een frisse duik. Na afloop snel afdrogen en kleding aan... want er zijn geen douches. Er zijn geen omkleedmogelijkheden en douches aanwezig, dus zorg ervoor dat je je zwemkleding al aan hebt. Neem vooral een lekker dikke handdoek, badjas of joggingbroek mee. Nou, de warming up is om twee uur en de duik is om kwart over twee tot half vier. Nou, oh. zo lang zou je niet in het water gaan. Nemen. Ik denk het ook niet. Nee. En er zijn er toch altijd mensen die net even ietsje eerder starten dan dat het uh, start zijn uh, wordt ja. gegeven. Ja. De dan val ik op. Ja, dan, die, dan, wel. Het eerst, eerst, ja, dan, dan is het water nog eens koud. Eerst als als eerst ze, ze de de de er vader net vader zo lang staat. in blijven, niet? Nee, ja. Nee. <laughs> Bij het erin rennen, altijd mensen die eerder weg uh, rennen, zeg maar. Dus maar ja. wel een hele mooie duik. Dus ja, dus, uh, ja tot zover uh, uh, het nieuwtje. is. je nog uh, een? Uh, heb je? Ja. ja uh, hij, hij Heeft er nog Branden los. We gaan gewoon nog een keer. De laatste maand van het jaar is aangebroken. En dan voorzichtig wordt al gekeken naar het begin van het nieuwe jaar. Vrijdag 2 januari, dus dat is een dag later... zal de grote Zandvoortse nieuwjaarsreceptie... voor de tweede tweedejaarbrei plaatsvinden in de Protestantse kerk. De receptie wordt jaarlijks aan alle Zandvoorters aangeboden... door de gemeente Zandvoort. En iedereen is dus van harte welkom. De burgemeester zal zijn nieuwjaarsreden uitspreken. En de muziek wordt verzorgd door DJ Lady Mix. Ken je die hierop? Jazeker, hè? Ja. Zie ja. je, leuk? Ze is uh, echt heel goed. Ja, ja. ja. Dus je geeft ook DJ-lessen aan, aan ja, ik jong, jongeren, jongeren. Hierin, en uh, aan kleinere. Ja, ja. Oh, ja, ja leuk. Daar hebben we toch wel eens een special mee met klopt. CFM. Klopt. Ja, klopt. Ja, leuk, leuk. DJ Lady Mix. Nou, de catering wordt door de lokale ondernemers gedaan. De Zandvoortse Nieuwsreceptie wordt altijd zeer druk bezorgd, bezocht. En wordt gezien als een stekende manier... om in één keer heel veel bekende gelukkig nieuwjaar te wensen. Tientallen lokale verenigingen en organisaties zijn aanwezig... en presenteren zich bij een eigen staantafel. Wil jij ook met je vereniging of organisatie een tafel reserveren? Stuur dan een e-mail naar nieuwjaarsreceptiezantvoort.gmail.com. Dus nieuwjaarsreceptiezantvoort.gmail.com. En het mooie is dat dit ook georganiseerd wordt door een ZFM Ben Zonneveld. Oh ja. ja. Onze eigen Ben Zonneveld zit in de organisatie. Ja, Wat doet. een leuk idee ook, dat je een staantafel dan en dan kan je met je groepje, met je groepje kan je daar afspreken, ja, zeg maar. Ja. En dan kan je natuurlijk ook alle andere mensen natuurlijk ook daar ontmoeten. Maar ja. dan heb je sowieso met je eigen groep of je eigen vereniging al je, je plekje. Ja, dat is ook wat informeler. Hè? Dan, ja. dan, dan gewone tafels of, ja. of stoelen. Ja, ja je moet niet gaan zitten. Natuurlijk. Het is dit jaar wel heel vroeg. Hè? 2 januari heb je net dus de, de nieuwjaarsborrels gehad, hè? Zeg maar, die en de duik. Dan, uh, nee. En de duik. En de duik. En je nee. hebt nog even een, uh, een alcoholische versnapering, zeg maar, als je niet met de auto bent, natuurlijk. En dan de volgende dag mag je weer aan de bak. Maar je mag ja. wel uitslapen, want de receptie begint pas om half acht. Oh, oké. S'avonds, hè? Ja, half acht tot half tien. En uh, nou, hij is dus in de dorpskerk, dus uh, je hoeft je niet aan te melden... tenzij je dus als vereniging wil... En uh, Rob, gaan wij nog als CFM daar ook uh, staan? Wij zijn er jaarlijks bij aanwezig. Dus, oh, uh, ja. Leuk, dus Ik dat neem dus aan in ieder geval dit jaar ook dus weer. Dus uh, waarschijnlijk Maureen en Ger die, ja. uh, die staan daar uh, Jazeker. dan. Ja, zeker. Oké. Okay. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas day. And man will live forevermore because... Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas. Prachtig gewend was dit uh, in de jaren 70 en 80 natuurlijk ook nog uh, Bonnie M en Mary's Boy Child. En oh my lord. Ja, die hebben een ja. iets Nederlands uh, in zich. Bonnie M. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja zit er zit een tikje Nederlands in. Kun je haar nou zingen, Wie? Kon hij nou echt zingen nee, hij, nou, dus hij bromde altijd een nee, beetje ja. mee ja. Ja. <laughs> hij, <laughs> hij bromde wel mee ja. maar hij was ja. natuurlijk uh, zijn gekke pasjes voor uh, dansjes, ja, dus. dansjes. Daar, daar was hij dus onbekend ja hij ja. ja. kon er echt niet uitzien jongens <laughs> nee. ja, hij kan toch beter gewoon helemaal uit beeld blijven ik vond het uh, een excentrieke uh, uh, groep en uh, ja ze zijn heel erg benadeeld uh, in, uh, ja, financieel, ik, ik, financieel gezien, ja. gezien. Oh ja. Oh, ja. En uh, ja, ja. Ik, ik, ik, laten we zo zeggen, ze zijn uh, arm begonnen en ze zijn arm gestorven. Ja, ja. Nee, dat is heel zielig. Uh, Vaard. Hoe kwam dat ja, dan? dan? Dus, uh, nou ja, wurgcontracten zoals die vroeger uh, uh, uh, ja, uh, gemaakt werden. En uh, ze kregen dus geen enkele cent met, uh, met alle optredens. Ja. Mm -hmm. Nee, ze ja. allemaal naar de management. En ja. bij, bij welke maatschappij zaten ze toen? Bij welke platenmaatschappij? Dat durf ik eventjes ja. niet uit mijn hoofd te zeggen. Shame life op. Uh, <laughs> ja. Vandaag. Ja, ja. ja, moeten ja. wij even langs gaan, denk ik, daar. Ja, ik denk het ook. Ik, nou, ik, ik vrees eigenlijk dat, uh, dat het niet meer bestaat, denk ik. Oh. Dat denk ik ook niet, nee. Nee, ik denk <laughs> dat het gewoon. Uh, nou, in uh, de had je altijd van die platenlabels, hè? Ramshorn en uh, nog een paar. Uh, Bovema's had het toch ook? Ja, Bovema, ja. En in Harlem had je CBS? Ja, Haarlem, ja uiteraard, CBS is Sony, ja, is Sony, Sony ja, geworden. Ja, ja. Ik heb er nog gewerkt. Ja? ja. Oké, okay, wat heb je daar gedaan dan? Ja, heel intellectueel. Uh, Manager van Boni-M <laughs> Hij pakt zo zijn Jaguar en gaat hij lekker naar huis. Hij woont hier om de hoek, maar ja. hij pakt zijn jack nou, maar mag, die, die, die ga ik hier niet voor de deur parkeren, snap je, nee. natuurlijk wel. Oh, dat kan je het wel? Dat heb ik niet, Nee. Wordt bekrast? Maar wat ga je daar? Nee, orderspikker. Order dat was orders een vakantiebaantje. Dat oh. ja, is wel, wel op zich wel heel leuk om daar te werken. Maar een ja, leuke wereld lijkt me wel. Ja, zeker. Ja, het is, het is hij bestaat toch nog steeds, die ja. fabriek van de platen? pers? Uh, ja, ja. ja hij eigenlijk alle platen In Haarlem in Harlem. Ja. In Arnhem zit hij nog. Ja. Ja, alleen hij is volgens ja. mij geen CBS meer. Het is een nee. particuliere fabriek Klop. geworden. Ja. Maar ze maken weer heel veel platen. Ja, daar. het is, is het weer dit, helemaal hip, hè? Ja, maar ja. het is volgens mij nog wel een onderdeel van Sony. Volgens mij. Oh, ik dacht dat het helemaal uh, los was. Uh, heb ik wat ik, wat ik so. toen heb begrepen, hoor. Oké. Okay. Maar het, het is uh, een soort, soort van samenwerking, dacht ik. Dat mm. het. Uh, uh, ja, goed. De platen worden in ieder geval nog gedrukt. De ja. pico's worden nog verkocht. Ja. Dus, uh, ja, er ja. worden ook heel veel platen verkocht weer, hè? LPs ja, ja. momenteel in de supermarkt ook zelfs. In de supermarkt? Ja, in ja. de supermarkt er staan ze ook. Ja, ja. Oh. Uh, tegenwoordig wel. Nou, ik vind het leuk, in Haarlem heeft natuurlijk, die winkel heeft natuurlijk weer een nieuwe vestiging. Tenminste, nu een, een, een, een nieuw pand. Uh, sounds heet dat volgens mij, toch? Ja, dat is met, met al die LP's en zo. Ja, met LP's uh, ja, en zo. Ja, ja, ja. Is er is toch ja. eentje gesloten onlangs. Uh, ja, maar die is ja. dus schuin tegenover daar uh, in een nieuw pand. In een nieuw pand, oh, hè. Ja, ja, geopend. En dan met achterin, dus ook, dat vond ik heel erg leuk, een ruimte waar beentjes dus kunnen optreden. Ja. Hm. Dus dan kan ja. je ook uh, uh, presentaties doen als je iets nieuws uitbrengt. Om het dan meteen uh, te laten horen. Oh, dat is ook mooi. Ja. ja. ja. En dan Prek. hebben ze een, een, een boven ook met allemaal tweedehands... Uh, met echt vintage uh, platen. Ja, ja als ze het toch over nostalgie hebben. Vroeger hadden we onze platen altijd bij Fromen Dreesman. Oh. En dat zat er dan in Haarlem, hè, waar de ja. geluidhuis staat. ik ernaast. En, en dan onderin uh, zat, de, zat de platenafdeling. Ja. En dan al die jongeren, waaronder ik... die gingen dus uh, naar beneden. En dan kon je uren bezig zijn... Want toen had je echt iets van tien draaitafels uh, stonden daar. Ja? En dan kon je een koptelefoon pakken. En dan van tevoren eerst naar de plaat luisteren... voordat je hem uh, ging uh, afrekenen. Ja, maar eerst, ja. eerst gingen we altijd naar de Free Record Shop. Hè. Nee, ja, dat ja, was tegelijkertijd denk ik een nee, beetje, nee, toch? Nee, nee, ja, de free, free nee, de Free Record Shop was namelijk uh, de, die uh, die uh, de voorbouwde... tenminste, de, de, de vader van de piratenzenders. Uh, oh. Ja, dus, uh, daar stond Free Record bekend om. Hans, uh, Want daar, daar we waren dat. altijd, uh, iedere maand waren er meetings bij Free Echo Shop... ...diverse uh, radiostations in uh, piraterijen. Aha, ik en, ze zowel van de uh, disc en uh, dergelijke, van, uh, uit Amsterdam ook uh, natuurlijk. Ja. Nee, maar dat, uh, dat is echt waar, dat is, uh, alle piratenzenders kwamen daar bij elkaar iedere maand. Dat meen je. Ja, en dan werd er uh, een lekker koffie geschonken, gedronken... En, uh, Handje klap gedaan. Ja. ja. En dan ging je met heel veel platen ja. ging je weg. En oh, nee. ja. Dat was echt gek huis. Nou ja, van. daar, daar huh? kwamen de pluggers dus ook. Ja. En die die, die daar de, de singles dus. Oh, ja. Later had je dat ook bij Key Records de Generaal croye staat in Aanem. Ja, ja, ja, ja. Echt? Ja? Nou oh, ja. Wat ja. Leuk. Ja, dat is uh, dus, uh, ja, dat zeg ik. Dat was, uh, dus, uh, Wat ik wel heel leuk ja. vind, want jij zegt natuurlijk dat dan uh, in, de, in de oude V&D, zeg maar... Uh, ja, dat onderin. Dat min 1 of min 2? Ja, min ja, 1. 1. Ja. Want nu is dat natuurlijk tijdelijk een, een, een, een, een nachtclub. De min 1 van, oh, ja? uh, van en, de, van de ja, okay. oude V&D. Uh, de kelder heet, de... heet het nu. Oh, en nou. daar wordt dus nu weer gedraaid. Oh, kijk. En, uh, nou, dus dat is toch leuk. Ja, nou, zijn teruggezet. Uh, ja, je loopt dan zo. Ik woon dus in, in, naast de oude V&D, <coughs> zeg maar midden in de stad. <coughs> ja. En uh, een tijdelijke invulling is het dan van, van de gemeente Haarlem... om daar dan een nachtclub van te maken. En dat heet dan ook de kelder. En okay. dat zou eigenlijk tot en met uh, januari zijn. maar het is nu al verlengd tot volgens mij Pasen zelfs. Uh, dus ze gaan door met die feesten, want het wordt uiteindelijk weer een fietskelder. Dus die hebben we nog niet zoveel in halen natuurlijk. Ze <coughs> staan natuurlijk allemaal heel erg vol ook. Ja. Maar ja, in ieder geval is het heel leuk om, ook voor mij, want vroeger ging ik dan daar vroeger uh, de, de spullen halen weet je, voor uh, je agenda en zo, weet je wel. Je, ja, en je, uh, dat heb je ook gehad, natuurlijk. Ja, Dat was, was dan ook al het meeneem. De schoolcampus. Ja, klopt, inderdaad. Ja. En uh, nu kan je daar dus weer terugkomen. En dan, die vloer ligt er nog. En het, de ja. toonbank, de oude ja. Oh, ja. kasta toonbank ja. is dan dus de, de, de, de, de DJ-boot geworden. Ja. En uh, dan kan je weer eventjes terug uh, in, je, in de VNT komen. Uh, ja, mooi ja. hoor. Ja. Dus, Maar ja, de pand is toch op een gegeven moment de HEMA daarin gegaan ofzo? De HEMA zit er nog in. Ja, niet. ja die, oh, die zit er nog zit er in. in. Die zit op heel de begane gang. Ja. Ja, ja, en uh, wat ze er allemaal mee gaan ja. doen, ik ben heel benieuwd. Want, uh, Bovenin een restaurant of iets? Bovenin zou inderdaad een restaurant nee, komen. een nog niet. Nog, nog niet. nog niet, nee. nee, nee het het ik heb het nog geprobeerd om wat te drinken, maar dat is nog niet... Uh, nee, omgeven. nu er nog niet. Er komt wel wat inderdaad. Oké, oké. Ja, het moet helemaal heerlijk gaan worden. Dat was goed, hè? ja. Ja, ja. Leuk, leuk, leuk. ook heel leuk, ja. leuk natuurlijk. Ja, ja, Laplace bestaat nog steeds natuurlijk. Alleen ja. dan in een, uh, wat is het, ondergebracht in uh, de, de grote Je supermarkten. Wel. Ja, ook. Ja. Ja. Ja. weet je wat het leuk is trouwens? is dat de dreefzicht weer helemaal terug is als uh, als, ja. als een eh, plek, je, plek waar je kan eten zeg maar. eh, ja dat is is dat Kommer, ja ja ik zie ja, er heel dat, ziek uit. jaren, zal, jaren hebben, of jaren hebben ze verbouwd of? zal ik je ja. vertellen dat ik daar nou een woensdag heb zitten eten nou. en oh. en hoe was het <laughs> Nou, perfect recentie ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat doe ja. Ja, het is een prachtige tent ja, ja. ja goed eten Prachtige locatie ja, natuurlijk. Ja, prachtige, prachtige locatie blijf, inderdaad. Gewoon pand Eigenlijk weg. dacht ik altijd, waarom hebben ze daar geen welnis van gemaakt? Je zit zo rond dat, rond dat bos, weet je, aan de achterkant. Ja, ja, ja. Het had gekund. Had maar gekund. Ik, ik, ik, denk, ik denk niet dat ze elkaar uh, daar tegen willen komen. De Haarlemmer. Ja. De muggen. De muggen. Ja, gaan ze elkaar steken. Uh, uh, ja. nee. <laughs> Wie weet. <laughs> nee, maar, uh, nee, maar ik, ik denk dat het... Uh, <laughs> Ja, nou, dat gaat weer de verkeerde kant op. Nee, helemaal, magie, niet, helemaal niet. <laughs> <laughs> maar is die genoeg sterretjes dan, man? Ja, ja, ja, Dat ja. is dan weer mijn ding. Nou, lekkere muziek, maar, uh, Ja, waar ja, gaat de muziek kant op? Komt-ie, hoor. Cliff, het. The child is a king, the carol a sing, the old is past, there's a new beginning of santa dreams of snow fingers numb faces aglow it's christmas time mistletoe and wine children singing christian land with logs on the fire gifts on the tree a time to rejoice That we see A time for living A time for believing A time for trusting Not deceiving Love and laughter And joy and raptor House for the taking Just follow the master Silent Night. Sir Cliff Richard. En uh, hij had het over mistletoe en wine. Even het Engelsje nog uit laten zingen. <laughs> ja, dan was ze klaar. En aan de telefoon hebben we... Remco. Of uh, Nash Evendrick, moet ik zeggen. Ja, dat klopt helemaal. Ja, en voorheen natuurlijk uh, bekend onder... Het ja, Mr. Martin, dat was mijn vorige artiestennaam natuurlijk. Ja, juist. Daarom ben ik ooit uh, voor het eerst bij jullie gekomen. Ja, klopt. En uh, daarvoor zat ik nog bij Rascal en daar was ik ook de frontman van die band. Dus uh, we doen het al een tijdje. Ja, je gaat al uh, een tijdje mee. En ja, uh, waarom, waarom is je naam veranderd dan? Ja, dat had meerdere redenen. Het was, uh, Mr. Martin zat internationaal heel erg op de lijn van uh, Mr. Marvis. Dat, dat merk, zeg maar. Oh ja. En daardoor werd je heel lastig vindbaar. Daarnaast zijn er meerdere Mr. Martens of Spotify en dat soort plekken ook. Ja, klopt. Cool. Um, dus ook in distributie van muziek was het toch lastiger. <coughs> en uh, toen hebben we gezegd, en de muziekstijl switchte ook eigenlijk wat meer. Omdat ik met een andere producer ook ben samen gaan werken. Dus ik werk nu met twee typen producer, producers samen. En dan ja? zeg ik, nou weet je, dan gooi je hem helemaal om. Dan pakken we gelijk een volledige rebrand, andere naam, uh, om dat te voorkomen in de, voor de toekomst. En dan heb je ook gelijk alles in één keer getekend. Ja, gewoon het goede moment uh, voor de naamwijziging gedaan dus. Ja, ja dat. En uh, ja, het hoorde ook iets meer denk ik bij de stijl die we nu gaan aanhangen. We zijn nog wel meer in de pop, maar ook wat uh, met country-invloeden, hip-hop... Uh, ja, uh, ja, een beetje armbist, style zit er nog in. Uh, dus dat, dat zit er... En Rob natuurlijk zit er ook nog altijd wel een beetje in verweven. En uh, die naam die paste daar ook wel goed bij. Dus toen dachten we, ja, waarom niet? En je gaat ook wat meer persoonlijke en veelzijdig muziek maken, hè? Ja, zeker het nieuwe album. Ik ben nu bezig met een album van 15 nummers. Uh, en dat wordt echt wel een persoonlijke album, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, het eerste nummer wat er uit gaat komen gaat over een situatie... die toevallig uh, met mijn bonuszoontje aan de gang is... Uh, er zit ook een nummer op de plaat waar de hartslag van mijn dochter... Uh, vanuit de buik, zeg maar, mijn dochtertje die is nu zes maanden... Uh, in verweven zit. Dus er zitten wat meer persoonlijke hoeken in. Wat meer persoonlijke verhalen dan voorheen. Mm. Ja, ook op een diepere manier, begreep ik. Ja. ja, tot nu toe uh, wordt dat natuurlijk dieper, denk ik, gevoeld door mensen. Misschien ook omdat je het op een andere manier kan brengen. En omdat je natuurlijk... Uh, ja, toch het gevoel meer bij zo'n nummer hebben als je het zelf meegemaakt of zo. Mm -hmm. um, en voorheen schreef ik vaak natuurlijk ook wel voor anderen. En dat werkte dan toch iets anders. Want dan schrijf je toch iets meer de muziek, de verhalen van anderen. En dit is ja, toch wat dichterbij, zullen we zeggen. Ja. En wat voor, over wat voor thema's hebben we dan, uh, zo'n nieuwe stijl? Ja, het gaat alles. Uh, Eerstgeboren kind hebben we bijvoorbeeld, er zit erin. Um, er zitten ja, natuurlijk dingen over dat je mensen helpt op het moment dat ze problemen hebben. We hebben, uh, ja, wat ik zeg dat nummer, dus over dat zoontje van me. En uh, ja, het zijn allemaal eigenlijk wel persoonlijkere thema's uh, dichterbij. Um, en er zitten natuurlijk ook nog steeds wel wat algemeenheden bij, zoals altijd wel. Uh, en dus het muziekstijl wordt ook wat anders. Er zitten toch ook in sommige nummers een klein beetje dance-invloeden, zelfs wel. Um, dus het zit, uh, en dan bijvoorbeeld het volgende nummer is echt een ballet. Nou ja, mijn vorige CD is dat één rustige nummer. Maar daar zaten nog niet dat soort echte pallets zeg maar, op. Ja, en je hebt ook uh, het thema zelfontwikkeling. Wat, wat, wat, wat voor nummer moeten we dan aan denken? Ja, nou ja dat, dat, dat zelfontwikkeling hebben we natuurlijk ook erin zitten. Um, dat wordt, uh, tenminste, dat gaat eigenlijk over de ontwikkeling van waar je stond naar waar je naartoe gaat. Um, en de, ja, de loop van het leven, zeg maar, daar naartoe. Dus die hebben we daar ook in zitten, inderdaad. Uh, en die is, is nu nog in opname, moet ik eerlijk zeggen. Oh, is nog in opname, ja. Ja. Hey, maar, en, zeg maar bijvoorbeeld ja. van wat, wat, wat, je, wat ik uh, laatst ook met jullie heb gedeeld, dat komt dan 10 januari uit. En die is, uh, dat is eigenlijk de, de eerste single van de cd. En dat is een single die gaat eigenlijk uh, ja, over een kind die struggelt tussen twee ouders. En die wordt van de ene kant naar de andere kant getrokken en die heeft eigenlijk geen plaats. En dat heb ik geprobeerd uh, een stem te geven, laten we het zo zeggen. Ah, ja, is, de, is ja. dat therapie? Ja, therapie. Ah ja, ja. Ja, en dus, uh, ja dat is uh, tevens ook gelijk de primeur, hè? Ja, ja, ja. Hij is nog nergens op de radio zelfs geweest. Nee. Hij is eigenlijk, uh, 10 januari komt hij ook pas uit. Ja. Maar uh, jullie waren zo lief om te vragen dat het, of hij bij wow. jullie in de primeur mocht. Dat. Ik heb gezegd, nou prima, dan mag dat. Nou. <laughs> Je hebt een goed, uh, goede PR uh, gedaan... Uh. Ja, ja euh, doen we zijn best. Nu ook wel met, <laughs> uh, Maar met dit nummer zijn we ook wel met stichtingen bezig nu. Ja. Van, uh, ja, voor, voor kinderen. En daar hebben we volgende week een vervolggesprek weer mee. Kijk, of we die ook kunnen aanhaken... dat we nog meer kinderen eigenlijk met dit nummer kunnen helpen. Of een stem kunnen geven, laat ik het zo zeggen. En hoezo... heel veel kinderen die in zo'n situatie hebben. Hoezo helpen? Hoe, hoe, hoe zie je dat, dat je ze kunt helpen? Nou, het is eigenlijk... Um, in dit geval was het dat uh, mijn, uh, mijn stiefkindje bonus. Die uh, kon daar eigenlijk niet over praten en die kan het niet verwoorden wat er precies gebeurt. Hè, als ze nog wat jonger zijn, is dat heel moeilijk om op de juiste manier te verwoorden als je in zo'n situatie zit. Um, nou, ik heb daar een tekst op geschreven, die heb, heb ik ook met hem doorgenomen. En het is eigenlijk zijn verhaal op papier en hoe zijn gevoel is. En de laatste tijd dat hij het moeilijk heeft, luistert hij dus ook naar dit nummer. Uh, omdat het hem helpt. Want het vertelt eigenlijk hoe hij zich voelt voor, voor hemzelf, zeg maar. Nou, dan heeft hij. Dat is wel leuk bij dit nummer, want hij heeft ook uh, de zang zelf mogen opnemen samen met mij. Oh ja. En, uh, Ja, dus, dus hij is er veel persoonlijk ook bij betrokken geweest. Uh, maar dat he, heeft hem onwijs geholpen in een moeilijke situatie. Oh, wat leuk. En is dat een. En even... voor an... ja. ja, ik denk voor andere kinderen kan dat ook helpen. Want veel kinderen kunnen niet verwoorden als je in zo'n situatie zit. En um, ja, muziek helpt erbij. Ja. Daarbij kan je toch makkelijker dan, dan toch dat gevoel krijgen of zo. En is dat een, een nummer in het Nederlands? Ja, dit is toevallig een Engelstalig nummer. Um, maar het kan best als het, uh, dat er misschien ook nog een Nederlandstalige versie gaat komen. Op dit moment hebben we mijn eerste instantie in het Engels gedaan. Dat heeft er ook mee te maken dat ik natuurlijk een Engelstalig artiest ben... Uh, ik speel ook al uh, uh, ook wel in het buitenlanden. En eigenlijk altijd, in te, uh, altijd Engelstalig. En dan is het wel. Uh, dus dat was eigenlijk logisch om het in eerste instantie in het Engels te doen. Er is wel een Nederlandse song description ook bij. Dat heeft daar ook weer mee te maken. Om, om goed te, uit te kunnen leggen aan kinderen ja, wat ja, nou die, uh, wat vertelt. Die heb ik ook, inderdaad. Ja, die heb je ook ja, voor ja, mij ja. gehad, inderdaad. Dus dat is eigenlijk de Nederlandse vertaling tussen haakjes. Wat het nummer inhoudt en wat het betekent. En uiteindelijk kan het straks zo zijn dat, dat er inderdaad ook nog een Nederlandse tekst komt. Want de Nederlandse tekst ligt er wel. Hij is ook in het Nederlands geschreven. Uh, dus dat zou misschien nog wel kunnen dat daar een tweede versie van uit gaat komen. En hoe oud is dat mannetje van jou? Die is bijna negen. Oh ja, dus die, die kan dat waarschijnlijk wel begrijpen, dat, uh, dat Engels. Hij, ja, hij, hij, hij spreekt vloeiend Engels. Hmm. Uh, maar dat komt ook omdat ik heel veel met Engelstalig bezig ben. Dat vaak met muziek met hem natuurlijk als hij er is bezig. Uh, daarnaast kijkt heel het Engels op school. Tegenwoordig al die kinderen die kijken natuurlijk heel veel online naar filmpjes... ook in het Engels. Ja, games dus ook. Ja. Ja. Dus hey. dat is anders dan vroeger, zeg maar. Ja. En uh, nou, we gaan zo naar het nummer luisteren. Kunnen we, kan ik nog ja. wat andere vragen stellen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je album uh, Rewind die is uitgebracht op 14 april 2025. Hoe gaat het daarmee? Ja, die heeft het eigenlijk ook wel heel goed gedaan... Uh, Precious Pearl die, uh, die komt ook regelmatig op radiostations, zowel in Nederland als uh, in België zelfs. En de uh, laatste keer in Duitsland heb ik hem ook nog ergens gehoord. Well. Um, dus, uh, en dat komt omdat we meer op een playlisting zijn gaan zitten bij, um, ja eigenlijk voor, voor restaurantplaylists, uh, winkelplaylists en dat soort dingen. Dus af en toe hoor ik dat nog wel eens voorbij komen, Rewind. En dan uh, ja, Precious Pearl die is sowieso goed gedraaid. Uh, in between doet het ook wel behoorlijk goed. Dus er zitten wel wat nummers op die veel geluisterd worden. Uh, maar niet alleen op Spotify, maar juist, uh, juist ook zeg maar, via dit soort kanalen wordt er meer geluisterd op dit moment daarna. Leuk. En dan is er nog een nieuw project getiteld Stripped Emotions Part 1 in aankomst. Ja. Een serie muziek die uh, thematisch, diepgaand en emotioneel geladen moet zijn. Nou, ik ben helemaal in, als coach helemaal ja. geïnteresseerd. Vertel. Ja. En dat is precies dus waarom Therapy, de eerste single van dat eigenlijk... Dat is de, de single die bij Deze Strip Emotion hoort, zeg maar. Mm -hmm. um, en dat wordt gewoon een veel dieper album, veel meer, um, veel meer lager, denk ik. Veel meer, ja, en dat, dat zei ik al, kijk, er zit ook een nummer in bijvoorbeeld over wanneer je je kent voor het eerst vasthoudt. Uh, er zitten ook andere invloeden in, meer verschillende invloeden... Um, ja, wat ik zeg, het zijn teksten die, die goed, uh, goed mensen raken. Zeker die in bepaalde situaties hebben gezeten. En van de dingen die er nu zeg maar, al een beetje te beluisteren waren... heb ik gewoon mensen uh, gehoord die het gewoon nu al heel gaaf vinden worden. Uh, dus er zit bijvoorbeeld ook een nummer Break the Fall zit erop straks. Het gaat over, um, ja, eigenlijk op het moment dat jij, uh, helemaal, uh, dat helemaal niet goed met je gaat... hoe, uh, uh, hoe dat onderbroken wordt... En hoe je weer uit een dal kruipt, zeg maar, dat een beetje. Hmm. En uh, dat, dat, daar heb je mensen weer nodig. En dat deze persoon dan toevallig, uh, die het dan zingt... is degene die je daarbij helpt, zeg maar zo. Ja. Dus er zitten wat, um, wat ander type lyrics in, andere type muziek. Um, ja, en, en het, het gaat best wel naar verschillende stijlen ook wel toe. Maar het, is eigenlijk, uh, ja, het, het past wel weer bij me, want ik doe altijd verschillende stijlen. Dus dit hangt daar weer bij samen. Weer... Allemaal verschillende stijlen bij elkaar. Uh, en dan is het weer mijn stijl. Ja, dus uh, veel, veel divers. Maar heb je dan nog wel een voorkeurstijl? Of zeg je van nou ja, ik vind juist dat, dat al die stijlen bij elkaar vind ik zo mooi? Ja, tot nu toe bij mij is het juist dat doordat ik de diversiteit in muziek doe... dat dat mijn herkenbare punt ook was geworden. Als je kijkt naar mijn vorige CD... die had ook allemaal verschillende typen muziek... Uh, wat juist herkenbaarheid creëerde... Uh, ik heb het voordeel dat mijn stem redelijk herkenbaar is. Um, vaak als, als, als je mij hoort zingen, dan herkennen ook anderen herkennen mijn stem. Dus daar heb ik het grote voordeel in deze aan. Um, en juist die verschillende stijlen, maar toch elke keer met de invloed ervan... zorgen ervoor dat eigenlijk alles weer bij elkaar past. En dat is denk ik het, het leuke ook van het project. Elke keer heb je verschillende stijlen, maar het wordt uiteindelijk wel voor je gevoel één stel. Omdat er heel veel verschillende muziekstijl invloeden inzitten. Mm -hmm. Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd naar het nummer Therapie. Uh... Ja. ja, ik ben ook benieuwd wat je ervan vindt. Ja. Daar gaan, zo... ja, gaan we, dan gaan we zeker we op terugkomen. Draai? en uh, uh, ja. ja, We gaan hem uh, uh, lekker draaien, Remco. Ik noem je even Remco. Ja, is goed. <laughs> en, uh, ja, ik ga hem draaien natuurlijk onder Nes Vendrick. Uh, ja. waar, waar, waar kunnen ze jou volgen? Ja, het makkelijkste als je naar nashvendrix.com gaat, dan kom je natuurlijk gewoon op de, op de website van mij. Daar staan ook alle muziekkanalen, Spotify, Apple Music, Deezer, iTunes, nou, je kan het allemaal op kan het gek niet bedenken. Tidal, eigenlijk overal staat het wel op. Um, daarnaast hebben we Instagram, Facebook, ja, de standaardkanalen, YouTube. Um, ja, eigenlijk uh, als, je, uh, ja, als je naar nashvendrix.com gaat, daar vind je gewoon alle kanalen waar je ons kan vinden... Uh, en waarschijnlijk zijn er nog veel meer. Dus uh, wat anders gaat het is makkelijk te vinden, laten we het zo zeggen. En dat is Nash Vendrick met D-R-I-C-K, hè? Ja, dus dit is Nash, N-A-S-H, en dan Vendrick, V-A-N, D-R-I-C-K. Ja, Nash Vendrick met C-K, ja. Nou joh, ja. ontzettend bedankt voor, uh, voor het gesprek. Heel veel succes met je nieuwe single. En uh, ja, ja, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar het geluid. Nou, ben Ik ben benieuwd wat je er zo van vindt. Dankjewel. wel. Ja? Tot ziens, hè? Asje. ja, ja, ja, ja vanaf, vanaf deze kant natuurlijk ook fijne dagen, hè? Ja, zeker. jullie ook fijne hey, Dankjewel, Dank Dankjewel, wel. Ja, Dank Wimco. dat bij yes. hoi, hoi. Yes. hoi, hoi, hoi. hoi, hoi. Vendrick uh, in uh, therapie. Ja, wat vonden jullie daar nou eigenlijk van, die, van dit nummer, of? Uh ja, ik vond het heel mooi. Ja, Ik is wow. Uh, Beladen, tekst in ieder geval. Het is heel anders dan, uh -huh. uh, dan veel. Uh, yeah. uh wat, wat we hier draaien. Ja, maar, uh yeah, uh ja? ja weet je, ik, ik, jullie, ik sla er gewoon een beetje op aan omdat ik coach ben, dus ik vind ja, die diepgang natuurlijk uh -huh. heerlijk. Ik hoor van jullie dat het wat minder is, dat er wat. Nee, het nou, ja, ik vind ik vind een zwaardere ik vind het, tekst, maar ik vind het, een, uh -huh, het zeker een mooie stem ook jawel, ja, jawel, ja, ja, zeker. Ja. ja, nee, maar het is, uh, ja, ik ben altijd wel uh, nieuwsgierig naar uh, bepaalde verhalen en zo. Dus mm -hmm. ik, ik luister daar wel altijd uh, uh, aandachtig naar. Ja. ja, dus dat soort dingen, ja. En ik vind het verhaal erachter heel mooi, hè, dat hij ja, ja. Het eigenlijk geschreven heeft voor zijn zoontje. Ja. En uh, dat heel, het is eigenlijk heel authentiek, en dat zijn zoontje er dan vervolgens heel vaak naar uh, luistert. Ja. En dat hij er dan ook heel veel aan heeft. Denk ik. Ja, vind ik prachtig. Ja, ja nou ja, zoals het nummer heet, therapie. Ja, ja, ja. Dus ja, het werkt heel dat ook is het als, mooie uh, van muziek, hè? dat het muziek heel kan werken. werken, het werken dat het voor iedereen inderdaad. ook iets anders is. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, soms dan kom je ook pas later bij een liedje natuurlijk. Dat het pas iets met je doet. Dus ja. In welke je ja. Ja, zit. Uh, muziekkids uh, natuurlijk in het ziekenhuis ook, uh, zeg maar. Mm -hmm. Ja, ja. Dus uh, ja, muziek doet heel veel uh, bij ja. mensen. Ja, maar mu muziek is ook, uh, ja, het wordt ook gebruikt als therapie. Ja, je, het is dat dus, zo? Uh, ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat uh, mantra zingt, weet jullie wat ik bedoel? Mantra? Ja, ik, mantra? ja, ik wel. Ieder ja. Ja. Ja. Maar dat is gewoon muziek en dan dat zing je aan de volle borst, maar dat is wel een hele positieve betekenis. Ja. En dan programmeer je als het ware jezelf in ja, nieuw gedrag, ja. hè? Dat doe, dat doe je door mantras te zingen. Dat is echt heel mooi. Ik heb dat is dus uh, geen, geen tantra? Nee. <laughs> Nee, dan dit is iets anders. Nee. Dan ga je vinger de kerk uit? Ja, precies, ja. Nee. Ja, nee, want dat is uh, lichamelijk, uh, toch? Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Nou, Dat is ja. andere therapie. Ja. En mantra, mantra is met je mond. Ja, met je mond. Ja, tantra maak je. Ja. Ja. Nee, maar okay. uh, mantra's, ik, ik spannend, dus, want ik, ik keek zo'n uh, televisie, uh, zo'n datingshow, uh, ja. de weg naar liefde naar morgen, de weg naar liefde, ja, de weg naar liefde. Ja, naar liefde. Mooi, weg mooie naar mooie naar liefde. leuke serie is dat. Ja, ja. Daar had ze al eentje. Die, zei die, die deden ze ook in mantra zingen. En ja. eigenlijk, want oh, ik dacht die tantra. Ja, tantra, dat weet ik ook. Dat was ja. weer een andere inderdaad die ja, ja, er ja, ook nog ja. van. Die het heel zingen. Want het zijn soms echt, het zijn ook niet echt Nederlandse woorden wat ze dan zingen, toch? Nee, het is meestal Sanskriet. Meestal Sanskriet. Oh, dat is de, de, men zegt dat de, de, dat de oertaal is van ja. alle talen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ja, dat wordt ook helemaal niet meer gesproken, maar nee. dat is een soort oertaal nog voor, ver voor het Latijn. En uh, dus daar wordt alles uh, ingeschreven En het maakt dus niet uit of je die betekenis letterlijk snapt. Uh -huh. Maar omdat je die woorden uh, uit, uh, komt toch de betekenis binnen komt bij jou. Binnen. Ook al is dat dan onbewust. Nou, ik zag het ook echt gebeuren bij, bij, het, bij het groepje. Maar dat, dat doe jij wel eens. Ja, ik uh, sta zelfs op cd. Ja. Ik heb ooit eens bij zo'n. En die moed. hebben wij hier. Ja, ja. En die ja. hebben hier. Ja. Leuk dat je het zegt. Ah. Maar dat is een ander programma. Wel, als je mijn naam voelt, dan kom je inderdaad bij die CD uit. Ja. Leuk. Ja, maar echt wel, wel heel graag. Ja, ja. ja. ja. toch? Nee, ik heb vroeger veel mantras gezongen. Ook wel een soort van. Uh, ja, hoe zeg je dat? Als, als leider, hoe zeg je ja, nou? groeps, Groepsleider. Ja. Maar ja, ja echt, echt leuk, leuk om te doen. Ja. Tof. Mooi. Maar dat programma wat jij zei heb ik dan ook ja. gevolgd, maar er zijn heel veel van die mensen die dus met de camper de wereld rondgaan en dergelijke. Ja. Dat zijn heel veel mensen die ook met een beetje Spiritueel. Uh, spirituele ja. dingen bezig zijn over het algemeen. Veel wel. veel wel. Ruimdenkende ja. mensen. Ja. Ja. ja. Die ook niet vast willen zitten aan, nee. aan een huis. Dit is gewoon allemaal heel graag open en dan willen ook, houden en, <laughs> en ook, en ook, en ook ja. die meiden die gaan gewoon alleen ja. op reis moet je indeken Dan staan ze ergens in de busbus ja. uh, gepakkeerd. te wachten ja en oh, dan, de, de en, meiden zo en er gebeurt gelukkig niks maar uh, nee ja, dan dan dan ja staan ze gewoon op een gemakje johnco te roken uh, de, de, de meeste zitten wel gewoon in, in, in, in Europa wat je nu ziet natuurlijk maar je leest ook wel eens natuurlijk als ze dan natuurlijk helemaal in Costa Rica zitten bijvoorbeeld dat het daar wel eens misgaat hmm. maar ik vind het wel heel, heel dat je het echt moet durven, inderdaad. Ja, ja, om dan ook ja maar gewoon... je moet ook een beetje weten waar je naartoe gaat, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. En daar zijn dat ook wel de... natuurlijk wel ja, online groepen voor... waar je dat natuurlijk kan aangeven, zeg maar. Mm -hmm. Bij elkaar. Maar wat ik heel de Denemarken mooi vond... Denemarken was dat ook, hè? Sorry. Denemarken Duitsland Ja, dus ook, uh, heen. dat ook heel leuk, ja. ja. Iets meer in de weer alleen. ja Vlechtig. Nou ja, nou ja d daar kan het ook heel mooi weer zijn. Ja, tijdens die opnames was het niet zo mooi weer. Nee. Maar wat ik heel mooi vond, is dat ze dus allemaal ook dan zeggen... van nou, uh, dan gaan ze met elkaar praten en ze... Ja, wacht, ik moet het heel even eerst voelen. Ja, Weet ja, wel. ja. Dat, dat kwam daar elke keer in terug. Dus ja. toen dacht ik, dat zou ik misschien vaker moeten doen. Ja. Eerst nadenken en dan pas gaan zeggen. Ja, dan nou gaan we heel erg. Uit... Uh, nee, de bocht. Maar... nee, maar dan mag. Ik geef ook les, hè, op een mm -hmm. zei ik, ja. ik heb, de Afgelopen keer heb ik de, de dames uh, geleerd om te kapitelen. Weet je wat dat is? Nee. Dat is heel mooi. Dat komt uit het klooster. Want dan, dan, ik sla een beetje aan ja. wat je net zei. Als je nou bijvoorbeeld, uh, dat doe je in een groep, hè, bijvoorbeeld met z'n vieren. En als je dan bijvoorbeeld uh, iemand zegt wat, bijvoorbeeld dat duurt 15 seconden. Dan moet je daarna 15 seconden je mond houden allemaal. En dan pas mag de volgende iets zeggen. Nou stel dat dat dan 20 seconden duurt, dan moet je daarna weer 20 seconden je mond houden. En dat is heel mooi, want dan heb je nooit de neiging om meteen te reageren. Oh, je ja. moet al die woorden echt tot je laten komen. En dat betekent dat de diepgang van het gesprek vele malen dieper is... En waarschijnlijk, ook al heb je heel veel pauzes... is de effectiviteit vele malen hoger. Dus echt een hm. hele mooie, mooie techniek. Maar ja. ik denk dat dat ook eigenlijk is dat ze dan zeggen... nou, ik ga het nu eerst even voelen. Ja. Wat zeg voelen, je nou eigenlijk? Ja. Ja. Bedenken en dan reageren. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Maar ja, ja nee, ik zag ook zo'n therapie trouwens. En dat werkt ook wel. Want het is natuurlijk moeilijk om uh, mensen helemaal uit te laten praten over het algemeen. Voor heel veel mensen is dat een probleem. Wat zeg je wat, op? Wat, wat, wat ja. ja, nee, dan krijg je dat. Maar dat, dat je zegt uh, van, uh, nou, degene die de stok in zijn hand heeft, die, ja. uh, die, die, heeft, zegt, die, die heeft het woord. En uh, pas als die stok aan iemand anders wordt gegeven, kan die daarop Mag je antwoorden. reageren ja. en antwoorden. Ja, ja. ja de, de talking stick heet dat. Oké, okay. ja, dat ja. komt uit het shamanisme bij de Indianen, die hadden dat. En uh, ja, dan heb je zo'n stok vast en dan mag je ja. praten. En ja. Dat werkt heel veel. werkt perfect. Ja. Maar het is natuurlijk heel vaak dat mensen dan, als jij iets zegt, slaat iemand wel aan en die denkt, daar wil ik al ja, op reageren. En straks vergeet ja, ik het. Ja, Precies, ja, ja. dat is juist heel jammer. Want daardoor, omdat je dus al je hoofd aan het bedenken bent, ja. van wat je wil gaan zeggen, luister je helemaal niet naar. Elkaar. Precies. Ja. En het is wel zo Rob, als je het toch vergeet, zal het ook niet belangrijk zijn. Nee, dat mm. is ook zo. Ja. Dat is waar. Hier, ja. We gaan naar het nieuws toe. Ja, ja. 6 uur. oh ja. We gaan ja. erna naar ja, de om. Naar ja, nog een uh, uur ja, van uh, Richard. Ga, dan, dan, dan, dan gaan we ja. zo nog verder. <laughs> we gaan nog even een uh, nummer draaien van uh, mm -hmm. Mart Winkel. Tot aan het nieuws van 6 uur. Nou, we zijn dan. zo bij u terug in het tweede uur. Het is één 1 voor zes. Ik ging laatst op de fiets van werk naar huis toe. Het was al laat.